7 uur. Watermolgemoet met het RMS-journaal. De zoekactie naar het stoffelijk overschot van Tanja Groen heeft niets opgeleverd. Vandaag werd er op basis van een tip gezocht in een graf van een begraafplaats in Maastricht. Volgens de politie is het geopende graf weer dichtgemaakt en de grafsteen wordt zo snel mogelijk opnieuw geplaatst. De student Tanja Groen verdween bijna 27 jaar geleden. toen ze rond middernacht op de fiets onderweg naar huis was. Het cold case team van de politie hield er rekening mee dat iemand haar lichaam toen in een pas graf heeft gelegd. Tanja Nijmeijer is volgens Colombiaanse media uit de voormalige guerrillagroep groep VARC gestapt. Ze zou hebben gezegd dat ze er niet meer bij past. De Nederlandse Nijmeijer, die nu 41 is, sloot zich na haar studie aan bij de FARC. Ze zou nu hebben gezegd dat de partij is veranderd. De ultralinkse rebellengroep VARC zaaide tientallen jaren terreur in Colombia. In 2017 werd een vredespact gesloten met de Colombiaanse regering. Sindsdien is de FARC een legale politieke partij. Nijmeijer was als vertaler en onderhandelaar betrokken... bij het akkoord tussen Colombia en de FARC. In de Verenigde Staten is ze aangeklaagd voor terrorisme. Luigi Di Maio is opgestapt als leider van de Vijfsterrenbeweging, de grootste regeringspartij van Italië. Het vertrek hing al langer in de lucht, omdat de partij er slecht voor staat in de peilingen. Het lijkt erop dat de 33-jarige Di Maio wel aanblijft als minister van Buitenlandse Zaken. Mensen in dienst en zelfstandigen moeten volgens de regeringspartijen... allemaal gaan vallen onder dezelfde basisverzekering... tegen arbeidsongeschiktheid. De partijen maken zich zorgen over het grote aantal zelfstandigen... dat nu helemaal geen verzekering heeft. Volgens Haagse bronnen gaat het kabinet nu aan de slag... met voorstellen voor een collectieve verzekering. Het weer nog droog en vanavond en vannacht plaatselijk weer mist... met temperaturen rond het vriespunt... Ook morgen op veel plaatsen grijs. In het zuiden mogelijk wat zon. En morgen wordt het zo'n 5 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. In de start van de spits is er nog een ongeluk gebeurd op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Het veroorzaakt een kwartiervertraging tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. En er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groepend op zaterdag. Dit is Pien, 7 jaar oud en ernstig ziek. Haar nieuwziekte beheerst haar leven. Maar vandaag heel even niet. Vandaag krijgt ze bezoek van de klinie-clowns. Onze clowns zijn er voor kinderen die ziek of gehandicapt zijn en voor mensen met dementie.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 Restant alleen we gaan naar Zandvoort aan de zee. U bent er weer terug, maar nu rechtstreeks verbonden vanuit de studio live zo gezegd uh, met het programma ZFM Oud Zandvoort. Mijn naam is Pieter Jouwstra. en achter de knoppen staat mijn zeer geachte vicevoorzitter Rob Harms. Hij is verantwoordelijk voor de muziek en uh, dat alles technisch ook werkt en daar ben ik erg blij om. Ja, de, de, Rob, de Pieter. De Rob. En uh, onze gast ook uh, van harte welkom, Jaap Kroon. Ja, Jaap Kroon zit tegenover me. De enige echte Jaap Kroon. Uh, lieve luisteraars, u kent hem allemaal. En dan praat ik over de luisteraars niet alleen in Zondvoort... maar ook in de regio, zelfs verder buiten. Ik weet dat er mensen zijn in Canada die op dit moment zitten te luisteren. Uh, hartelijk welkom, fijn dat u er bent. Het is een beetje bewolkt buiten, af en toe een dun zonnetje. De hotels, pensions zitten vol, want de paasdagen zijn daar. En dat betekent vele toeristen. Maar we gaan praten met uh, Jaap Kroon... Het Leven. Dank u wel voor de uitnodiging, in ieder geval. Ja, uh, er is heel wat te vertellen. Ja, zeker. Uh, uh, waar gaan we beginnen? Gaan we beginnen in de Haltestraat in de textielzaak die nog steeds bestaat? Ja, ik denk dat we gaan beginnen. Eigenlijk moet je beginnen bij de verwekkingen, dacht ik. Nou, begin dan maar. Je, begint, uh, je wordt eerst verwekt en dan uh, bestaan. En ik ben uh, verwekt, toevallig. Uh, mijn moeder is uh, Agi van Agi van Diewertje. Ik was er niet bij. Oh. En uh, die had toen in die tijd, in 1954, verkering met uh, Jaapie Waterdrinker en Jaapie Kroon. En door een, een of ander toeval uh, wist mijn vader dat mijn opa en oma, die in de Haltestad 49 woonden, waar ja, maar later ik, uh, het bekendste vis rond uh, denk ik uit de hele omgeving ja, is geworden, Gerard ja. duivenvorden. Dat is dus een uh, zwager, of mijn oom, uh, een zwager ja. van, mijn, van mijn vader nu, en, uh, of al, hij is helaas overleden. Maar uh, die waren weg en mijn vader die denkt, weet je, ik ga nu uh, naar dat huis. en uh, daar is uh, dus niemand thuis, al behalve dan Gerard. Hij zei: dan geef ik hem een pakje sigaretten. En het merk was uh, Seaweep. En toen hebben ze daar uh, de daad uh, gepleegd, zeg maar. En toen was mijn moeder 17 en toen was ze in verwachting en toen zijn ze in... Uh, het was natuurlijk een... Uh, ze moesten trouwen. In, ma in maart, 30 maart zijn ze toen in het jaar getrouwd. En toen ben ik geboren in uh, 6 oktober 1954 in uh, de Kostelorenstraat. Uh, daarboven tegenover Faber, zeg maar. En uh, juf, uh, zuster Bokma heeft me toen uh, ter wereld gebracht. En zodoende ben ik geen standvoerder, maar wel een geboren inwoner, zeg maar. Ja. Oké, okay, maar de textiel uh, Ja. die bestaat nog steeds in de Ja, Mijn uh, opa en oma een of hebben, ja, hadden natuurlijk een textielzaak in de in de Dat was voorheen een schoenenzaak, maar die zaak bestaat nu nog steeds. Mijn zuster exposeert die zaak. Ja, ik de, kan me herinneren. Dat was schuin tegenover de slijterij van Brokmeier. Ja, ja, dat was. Uh, maar je, je hebt nooit de neiging gehad om in het textiel door te gaan. Want je nou, bent wel een koopman. Ik, ik weet er wel wat vooraf. Ik heb natuurlijk heel wat onderbroeken voor, uh, voorbij zien uh, stromen, zeg maar. Van die hele grote. En op zondag uh, van die hele grote. Ik zeg altijd bangmakers van de HEMA. Maar ze werden verkocht door, de, <lacht> door mijn vader. Dus de HEMA had er weinig mee te maken. Die was toen trouwens wel heel bang toen de HEMA kwam dat hij heel veel omzet zou verliezen. Wat erg uh, meegevallen is, omdat hij natuurlijk een uh, hele andere kwaliteit uh, verkocht. Maar, uh, Ja. Maar moet je meehelpen, natuurlijk. Mijn moeder, mijn vader. die hielp zijn schoonouders. wel in de weekenden. met haring schoonmaken. Uh, enzovoort. Want mijn opa, die vindt al. Uh, voor de oorlog met de juk op het strand. open duif worden. open dievetje. En. Uh, zodoende. Wist hij, vond hij vis eigenlijk. interessanter dan textiel. Heel vreemd eigenlijk. Uh. En, maar, ja, dan komt, dan komt er een moment. Eh. Uh, uh, ...dat die vis uh, kennelijk jou toch ook uh, aantrekkelijk vindt? Ja, ik heb, ik heb uh, in mijn vakanties uh, heb ik altijd uh, bij uh, Gerard Duif worden in die viszaak geholpen. Ik heb alles gedaan, bestellingen rondgebracht, in de keuken gestaan... ...in de bedieningen, en uh, noem maar op. Ja. <lacht> Groothandel en uh, vis gefileerd, ik heb alles gedaan. Maar, uh, is, dat, is dat moeilijk, haring uh, schoonmaken? Nou, het is een slag, zoals met alles. Oh. Het is, uh, je draait je rond er niet voor op? Nee, ik heb wel uh, miljoenen haringen verkocht. En uh, <laughs> ja, ik weet niet hoeveel gemaakt, maar uh, het is vrij makkelijk. Maar goed, je gaat in je, in je vrije tijd. Neem een slokje later. In je vrije tijd ga je dan uh, bij Gerard helpen in, in de Alterstraat. Als jonge jongen doe je dat. Ja, dat heb ik uh, gedaan en uh, mijn vader zegt, uh, die had interesse in de ik eigenlijk had interesse in de strandtent en toen hebben we een strandtent gekocht. In 1970. En welke tent was dat? <coughs> Sorry hoor. Nee, nee, nee, uh, tent 7. Tent 7? Ja. Het is nu om... voor oud. zeg maar. Vooroud. Ja. Nou, dat is een heel nieuw leven voor jou, daar kom je als jonge jongen en ja. stoelen sjouwen en ja. al dat soort werk doen. Ik had toen een beperkte handlichting van de, van de rechtbank om te mogen handelen als minderjarige. Ik heb toen 17-jarige leeftijd het diploma café in Averwand ge gehaald. Hier was jong. Is een van de jongste deelnemers ooit. En uh, toen hebben we vijf jaar die uh, strandtent geëxporteerd. Maar weet je wat mij altijd opviel? Ik, ik, ik, ik zat in die strandtent en uh, met, uh, met dit weer zeg maar niet zo heel druk en dus keek ik naar beneden. Toen dus zag ik die haringkarren, die hadden het altijd veel drukker. En uh, toen... Maar die waren nog niet zo uitgebreid. Dat was uh, <coughs> zu zure bommen, uien ja. en haring. Dat was een vrij klein assortiment. Maar uh, ze deden het toch al in die tijd ook uh, eigenlijk uh, beter dan misschien wel eens nu. Tenminste ze hadden meer conditie. Maar. Uh, ja, ja, dat leek me toen wel aantrekkelijk, maar ik, ik ben toen in 1975 opgehouden met die strandtint en toen ben ik, heb ik een loopbaan bij Fokker gehad, de vliegtuigfabriek. daar ben ik vliegtuig samenbouwer geworden, vliegtuigplaatwerker. Ik heb nog bij CBS gewerkt. Uh, bij Hart van Koelink uh, en, ik hielp, en ik werkte dan nog uh, in mijn vrije tijd bij Duivenvoorde natuurlijk. En op een gegeven moment belde mijn vader op en die zegt, uh, mijn buurman, hij woonde in de Verzonderstraat. dat was de familie uh, Molenaar, die heeft twee uh, vergunningen te kopen. Het was eigenlijk voor het eerst dat ik de gemeente van... stemming gaf om die vergunningen over te dragen. Voor oh, een, een, een, een rijdend uh, visrestaurant. Ja, nou ja, het, was, het waren toen nog wel gewone karren hoor. Met een paardje ervoor. Ja, nou, geen paard. Hij had op de Zuidboulevard een uh, standplaats. Een, of, zeg maar een omgebouwde kerven, En dan op het strand had hij een houten kar met een, uh, een, een landrover. Voordat uh, je verder gaat, we gaan even naar de muziek, Jaap. Verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde en heilig vuur. Kriebelt ze mijn buik, heen met de natuur. Ik geniet met volle teugen. Ze kriest brand of de kroeg. Dromend in de duinen, vee. Ja, dan nee. Hou van nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, De nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, in nee, nee, nee, nee, nee, nee, de kri stond op de klaar dronend in de ruimte, de feest tot de motor. Kijk, daar komt hij aan, hè. De haringkar. Dat was uh, Van Kessel en Paro aan de zee. Bij Oud-Sandvoort. Pieter. Ja, geweldig muziek. Ja, passend bij het onderwerp van vandaag. Want, uh, lieve luisteraars, dit is het programma ZFM Oud-Sandvoort. En vandaag praten we met Jaap Kroon. En wilt u reageren, dan kan dat. U kunt gewoon bellen. Uh, 023 57 303. 93 30 393 En als u wilt bellen, altijd welkom. U komt meteen in de uitzending. En dan kunt u een vraag stellen aan Jaap Kroon. Uh, Jaap, we waren gebleven na het verwekken. En uh, na de school en dergelijke bij de strandtent. Uh, was dat een gouden tijd, die strandtent? Nee, het gek is, iedereen praat over vroeger, dat het heel druk is, maar wij, ik, nou, wij hebben het echt niet zo uh, ervaren, zeg maar. het was heel hard werken en uh, ook heel moeilijk om uh, ja, voldoende klantici te krijgen. En dan hadden we ook in mei, juni gewoon dat het heel erg stil was. Ik heb het nu ook, uh, gedaan, eigenlijk mijn opvolger in die strandtent, is Johnny Verdam, die heb ik overgehaald om in die vis uh, te gaan en die heeft het daarna honderd uh, ja, keer beter gehad. Gaat. Omzet was soms niet heel. Helemaal heel weinig. Echt uh, ongelooflijk. Ik verkoop, met één visie kan verkopen. Veel meer dan met, met de hele strand in. Ja. Ik heb nog nooit een strandwachter meegemaakt die miljonair is geworden. Nee. Ik ook niet. moet ik heel lang denken. Ik weet wel, de paarden zoals Tijden aangesloten hebben het heel goed gedaan. En uh, Simon van der Staaij hebben het ook wel heel goed gedaan. Die hebben heel goede tijden meegemaakt. Maar het is buffelen van s'morgens zessen tot s avonds twaalf uur. Het is uur. Een, Het is een uh, hondsberoep. Echt. Verschrikkelijk. Ja. Ja, Dan kan je een beetje haarringen gaan verkopen. Ja, leek mij makkelijker. Ook wel vrij maar het, het is makkelijker als ze uh, dat op- en afbreken. En hele hele met de schilderen de hele winter. Uh, echt, ja. Uh, zo stront dus, het. Uh, uh, Wij hebben er weinig geld mee, verdient, in ieder geval. Ja, maar dan stop je op een gegeven moment met de Strandpavillon. En je hebt net gezegd, dan heb je een heleboel andere functies gelopen. Van Fokker tot CBS en uh, noem het maar op. Maar wanneer kom je dan weer terug in het vis? Je zei net, je uh, kreeg een tip dat Molenaar een paar karren had. Caravans. Ja, ik, ik werkte gewoon bij Fokker. Chandoor, uh, dat is een Surinamer, dat was een voorman. En uh, ik, het was hartstikke leuk. Ik moest het stabilo maken van die uh, toestel. Wat dus moest je? Het stabilo, zeg maar het achtergedeelte van zo'n Fokker 27. Of de start. De Ja, de start. Ja. Die wordt dan in een autoklaaf worden onderdeel van de Niet van die technische termen, joh. Mijn mensen doet <laughs> de beste, misschien wel even de, ja, de beste techniek om uh, dingen aan elkaar te. Uh, Hmm. Te zetten. De vliegtuigindustrie is, denk ik wel, het meest vooruit. Uh, tenminste, de meest ontwikkelde industrie die er is. Trouwens, ook de grootste industrie van de wereld. Het is heel raar dat Fokker eigenlijk uh, onder Van failliet gegaan is. Want, of hebben laten gaan, zeg maar. Ja, maar je hebt overal verstand van. Ik denk dat ik wel. Uh, nee, ik heb nergens verstand van. Ik heb mijn lagere school gehad, dus ik, ik denk dat ik niet van kan. Maar, Jaap, op een gegeven moment de Kervins. Je, je krijgt een tip. Oh ja, toen belde, toen belde mijn vader me op, die zegt, uh, je, moet in de, je moet in de vis gaan. Ik zeg, man, ik moet helemaal niks. Ik, zei, ik werk hier heerlijk bij, de, bij die fokker, krijg elke maand mijn salaris, doen Ik kan me nog wel misschien ontwikkelen. En uh, nee, zegt hij, want het is zo makkelijk, dan ga je naar de boulevard, en dan verkoop je op zondag zoveel, en dan verdien je zoveel. Nou ja, ik heb me over laten halen, 1 april 1976. Heb ik dat van die uh, mensen gekocht mijn vader hebben ze trouwens betaald. Ik heb het wel terugbetaald binnen een jaar. Maar die, uh, die, toen ben ik met die met die vis begonnen en ik vond in het begin, ik vond het moeilijk. Ik. ik ook uh, ik verkocht ook niet zoveel. En ik. Nee, ik vond het. Uh, vond het uh, maar, uh, was het één keer of twee keurig? Ik had twee keer. Mijn vrouw, uh, mijn uh, ex-vrouw stond op de boulevard en ik deed strand. Ja. Dan moet je over het strand gaan. Ja, op rijden. Strandrijden, ik had toen een landrover met een houten kar uh, zonder koeling, gewoon helemaal open. Weet je wel. Gewoon in weer en wind. En, uh, dan proberen we. Maar toen was het op het strand ja, toch qua hoeveelheid mensen drukker. Zeg maar. Ja. laten we zeggen, op een andere manier werd er gerecreëerd. Zeg maar. Nu uh, zie je op strand eigenlijk veel minder mensen. Wat had je allemaal niet, die kar op het strand? Nou, bij je? Op het strand had ik uh, zeg maar rom zure haring, zuurharing, panharing, Hollandse granalen, Noorse granalen, koude gebakken vis en haring. Dat was het. Maar geen gebakken spul. koud. Ja. Koud. Ja, of gewoon koud. Ja. ja. En uh, die handel dat ging beter ging, dan op strandpark. Het was wel veel beter, want ik kijk, 76 was uh, denk ik een van de mooiste zomers van uh, de laatste honderd jaar. En uh, dus dat jaar heb ik wel aardig uh, wat verkocht. Maar je kreeg natuurlijk uh, bijvoorbeeld 77. Het was stukken minder en toen hadden we, hadden we het gewoon uh, vrij slecht. Ja, ik, uh, je, je praat er zo simpel over, je moet het wel allemaal inkopen, dus ging je dan smorgens ja. naar Muiden toe om de inkoop te doen? Nee, dat, kijk, ik, ik, ik, ik vind dat je je meeste aandacht aan de verkoop moet besteden, dus minst wel aan de inkoop qua kwaliteit, maar dat moet je andere mensen laten doen. Dus ik, ik, ik had gewoon groothandelaren die, die, die gewoon s'avonds of smorgens belden en die zeiden ik moet dat en dat hebben. Dan kocht je al te veel of te weinig en dan moet je dan uh, dat zien we wel. Het was natuurlijk iets wel moeilijk, dus daar moet je een beetje vingerspitzen gevoel voor hebben wat je moet inkopen. Maar oh goed, je gaat met je, met je landrover in je kar de strand op. Heb je nooit vastgezeten in het zwilletje? Ja, ik heb vastgezeten, jongen. Niet te geloven dat mijn assen, alles. Die Engelse uh, landrovers, jongen, die waren zo verschrikkelijk slecht. Die steekassen braken af, de assen, alles brak af. Ik heb ook wel eens gehad dat uh, in mijn kar mijn hele cool -bank, Die had ik toen, was wel een, een periode later, had ik een kar laten maken. Een van de eerste met koeling. Uh, met dat ik een cool -bank met eutectische platen. Hè, want je hebt natuurlijk op uh, strand geen stroom of geen nutverschil. Zeg maar. Dus dat eutectische uh, platen, zijn, uh, ja, zijn. een soort radiatoren, zeg maar. <coughs> met een, uh, een, een zoutoplossing. Uh, die je dan, uh, zeg maar, s'nachts als je in, de, in je bedrijf bent op kan laden, zeg maar. Uh, laten vriezen. en dan blijven ze ongeveer een uurtje of 12, 14. geven ze dan kou af. En dan was ik, uh, ja, ik denk wel een van de pioniers mee. Maar je stond in een spinnetje met die platen? Ja, die, uh, toen brak het hele zoutje af. En toen lag mijn toonbank en alles. <laughs> die vissen die zwommen in hun eigen leefgebied, zeg maar. <laughs> ja, en dan blijf je ja, rustig? Heel erg heel, heel is dat hoor. Je blijft nee, rustig? Nee, nee, nee, nee. nee Ik was heel, ik ben een heel driftig mannetje toen. <laughs> nee, alles ging... Uh, en, uh, ik kon wel janken. Ja, ja alles was... Uh, ja, je moet in een korte tijd toch het meeste geld verdienen. Zeg maar. yep. Dus als je die dag helemaal kwijt bent... Dan uh, ja, dat, dat haal je nooit meer in. Dat scheelt je een hoop? Ja, dat scheelt me echt heel veel. Dat is, dat is echt heel uh, onderschat hoe belangrijk dat is. Maar dat je kreeg de smaak te pakken met de karren, Met die ja. twee karten. Nou ja, het, het, het, het, het, ik heb een tijdje gehad, toen ging het niet zo goed. En uh, ja, denk, ik, ik moet toch iets anders doen. Nee, kijk, het was zo. Ik, ik, ik, ik, ik, ik had bijvoorbeeld een dag zeg maar, door de week toen verkocht ik uh, zeg maar 500 gulden. Dan liepen er uh, heel weinig mensen. En als het dan heel druk was kocht ik bijvoorbeeld 1200 gulden. Dat kan niet. Ik denk dat kan niet. Nee. Ik denk het is 30 keer zo druk. Moet dus, je ook 30 keer omzet nou hebben. Ja, het zit natuurlijk wel een, uh, een soort beperking aan natuurlijk, wat, je, wat je kan verkopen, maar... Dus de, toen ben ik naar uh, Ettenzwa gegaan. Dat is die, uh, ja, wat is het? Een, uh, hoe heet zo iemand? Een, een, een reclameontwerper, zeg maar. Ja ja, ja, ja. En die heeft voor mij bedacht: je moet uh, je uitstraling verbeteren. Die heeft toen die schuine strepen uh, die ik nu heb uh, ontworpen, zeg maar. Ook het logo, het kroonvis. Wat je, je kan lezen, vis en het is een vis. En uh, sinds die tijd heb ik eigenlijk heel veel succes gehad. Ja. Toen verkocht ik als de brandwinner. En ja, toen kon ik echt uh, ongelooflijk. remden gewoon mensen die remden op de hoek uh, om naar die kar te komen kijken hoe dit uitzag. En dat uh, hadden ze nog nooit gezien. Er was nog nooit een kar geweest met schuiners, blauwe strepen enzovoort. Dus het was een, uh... Maar je praat nog steeds over die twee karren die je had. Ja, nog steeds over die twee karren. Ja, ja. Maar dan komt het moment dat je denkt: ja, ik moet investeren. Uh, nou ja, er komt een moment dat het eigenlijk zo goed ging, dat ik denk: ja, ben ik nou echt zo goed? Ik moet het uh, gaan uitdragen. Toen heb ik een boek geschreven, een kroonvis uh, workmanual. En toen ben ik uh, met uh, iemand die uh, franchise formules ontwikkelt, meneer Koelenwijn. ben ik een franchise formule begonnen. Wel een beetje uh, op mijn lagere schoolmanier, manier zeg maar, omdat uh, ik denk dat deze formule eigenlijk in heel Nederland wel succes zou kunnen hebben. Maar ja, ik ja, heb dat nooit was, gedaan. Wat is de formule? De, wat de formule is, dat, is heel, dat wordt een, een, een hele... Dat, Um, ja ik denk de formule wat het precies is ik, ik denk uh, dat, je, dat, je, dat je die visnacks die wij ontwikkeld hebben, zeg maar visfriet, visnukkens en dat soort dingen, dat, dat, die specialisatie in gebakken vis, zeg maar in zo'n mobiel vitrine restaurant moet je eigenlijk kunnen grazen. Je moet kunnen zeggen: Nou, ik wil een, een stukje kibbeling hebben met een beetje mosselen en uh, met ravikotsaus en een pistoletje met krapsalade. Zo, zo, dat is eigenlijk wat, wat ze in Nederland niet veel doen. Uh, het zijn wel viskarren, maar die verkopen nog verse vis met al die dingen, die specialisatie van die vis niks eigenlijk, die zie je eigenlijk uh, nu nog steeds niet in Nederland. Niet veel. Ik ga weer eventjes terug Jaap, <coughs> je hebt je twee karren en je besluit op een gegeven moment van ik moet een andere karren. Je zet net reclame erop, zichtbaar. Ja maar eh, zo'n kar, zo'n eh, mobiel visrestaurant noem je dat? Vitrine restaurant? V vitrine restaurant. Een visvitrine restaurant. Ja. -restaurant. ja. ja. Uh, dat zijn wel investeringen. Uh, ja, dat zijn aardige investeringen. ja. hebt nou een praatje over 300.000 ja, uh, gulden. Ja, zoiets van jullie dingen. Ja, Toen de tijd. Ja. Nu twee uh, tonnen uh, uh, euro's denk ik. Maar uh, heb je dat geld? Ja. Dat geld heb ik. Ik heb heel veel geld mee verdiend met die vis. Nee, maar die aanschaf, die moet je ja, weer betalen. Niet, dat, dat, Dan dat... moet je naar de bank toe. Nee. Niet? Niet meer Oké. Okay. Wij nee. <laughs> Ja, ik zwijg even hoor. <laughs> nee, ik heb, met, met, die, met die vis heb ik aardig, uh, ja, niet alleen met die vis natuurlijk. Kijk, toen ik 17 was, kocht ik al een eigen huis. Ja. Toen had ik uh, 40.000 gulden bij elkaar gespaard. Dat was heel jong. We kochten een huis van 70.000 Dat had ik wel een hypotheek naartoe, voor 70.000 uh, gulden in uh, Achterweg 5 vlak. Uh... En je hebt ooit wel eens gezegd, de zon de, in Zandvoort zeggen ze, de zon is de koopman, maar, maar de koopman jij zegt jezelf. altijd, de koopman ben jezelf. Ja, dat klopt. Het is een. opmerking van jou. Kijk, het gaat er natuurlijk om. Je kan natuurlijk wel uh, zeggen: ja, het is slecht weer. We zullen vandaag niks verkopen. Porsche kan ook zeggen: we zitten in de crisis. We verkopen gereden, Maar ze verkopen dit jaar of afgelopen jaar het meeste Porsches ooit. Dus ik wil alleen maar zeggen: dat, dat doen ze zelf. Ze zijn zelf heel inventief, creatief. En al die uh, marketinguitdrukkingen zijn ze mee bezig. Dat moet je zelf ook doen. Je moet aanvallen. Wij zijn Ajax, zeg ik altijd: aanvallen. Bakken. Al is er niemand. Bakken. Wakker, proberen mensen naar je toe te, te, te, te, te lokken. En je hebt een passie, als je s'nachts opeens iets bedenkt. Ja, het op. ja. Dan ga je meteen opschrijven. Ja, ja dat heb ik nu met. Die. Ik ben nu bezig in een uh, stadium met een nieuwe kar. En uh, ja, ga ik dingen opschrijven. Ik heb vannacht toevallig wat bedacht. Maar daar uh, was een kleinigheidje. Uh. <laughs> slaap je wel eens? Ik slaap. Uh, ja, ik, slaap, ja, ik, slaap niet zo, ik hoef niet zo heel veel te slapen. Vijf uur per dag overnacht is uh, voldoende. Uh, Oké, okay, maar heb dan... natuurlijk wat gezondheidsproblemen gaat, ik heb het... praat er met. het praten niet over. Slik... Nee, niet, ja. Maar ja. dan komen op een gegeven moment de nieuwe karren. Kwamen ze allemaal tegelijk of kwamen ze achter elkaar? Nee, uh, ze komen niet tegelijk, nee. Van, uh, elk jaar een ja, ja, ja. En die, met die nieuwe uh, karren, ja, de, de, de moet je, kijk ook, ook de kwaliteit, kijk je moet als uh, ondernemer moet je opboksen tegen hele grote multinationals zoals McDonald's en uh, Kentucky Fried Seek, en dat zijn eigenlijk mijn concurrenten. Dat soort zaken. De, de, de, ik ging heel vaak naar Amerika en daar ging ik kijken hoe ze dat die, die, product aan de man probeerden te brengen, want daar kan je het wel leren. Ik weet niet hoeveel hamburgers er op het verkopen worden. Ja, worden, dus, dus, dus ze zullen iets vreselijk goed doen. Ik, had als, ik denk als het enige ook in Nederland, uh, 30 jaar geleden een dia-presentatie, had niemand in een kar. Daar praat ik over. Hè? Maar dat had ik gezien natuurlijk van McDonald's He, de, de, de, daar ging dat uh, als een speer. Nu heb je iedere uh, sneekbaar gewoon uh, een vergeild ding hangen. Maar, uh, maar in het begin ja, was het echt... Uh, alles voordelen heeft ook een nadeel. Uh, je groeit, je groeit, je groeit. Maar ja. Dat betekent personeel. Ja, dat kan. Maar, uh, en die moeten wel jouw filosofie doorzetten. Ja, dat doen ze nu. Lukt dat? Ja, ik heb toevallig uh, echt hele goede mensen om me heen die het vreselijk goed doen. Ja, die zijn beter dan ik. Ja, die, die zijn in de praktijk beter dan ik. Snap je? Die, die, die doen het beter dan ik. Die, die, die verzorgen een klant, mijn zoon bijvoorbeeld, die verzorgen een klant beter, veel beter dan ik. Die, uh, ik, ik, heb, ik heb jou een keer uh, geobserveerd. S'morgens vroeg om 9 uur in de, voor de loods in uh, uh, Nieuw-Noord. Ja? Uh, dat de karren worden beladen en dat ze naar hun posten toe gaan. En jij stond daar als een soort godvader buiten op de stoep te kijken. Hoe van, uh, Gaat het allemaal goed? Zijn de karren schoon? Uh, zit alles netjes in elkaar? En zijn de heren netjes gekleed? Je uh, stond alleen maar te observeren. Ja, dat is eigenlijk wat ik doe. Ja. Kijk, uh, er zijn ondernemers die staan altijd zelf achter hun toonbank. Maar die zien hun eigen uh, fouten niet meer. Die denken dat ze alles goed doen. Maar als je ik ga wel eens aan de overkant bij die woning staan met mijn auto, daar ik ga zal ik je gewoon anderhalf ja. uur kijken. Ja, daar zal ik je zitten kijken. En dan zie ik fouten. Ja. Die we zelf maken, niet zozeer of ik mijn personeel het goed doet, Maar fouten die de zaak kroonvies maakt. Ja. En die moet je eruit proberen te halen. Hè? Want nu, uh, ik heb het jaren geleden begonnen. Heeft, heeft het teruggesmaakt, was alles naar wens. Uh, een plezierige dag. Uh, uh, kom goed thuis, enzovoort. En dat houden wij erin. Dat, dat, dat moet je gewoon doen. Het in het begin keken die, me in, die Amsterdammers die keken me heel, ons heel vreemd aan. Die denken. Die gaan ze nemen in de maling, weet je wel. Een plezierige dag. En dan kijken ze me aan, dingen hebben uh, nog nooit gehoord. We gaan weer even naar de muziek luisteren.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 Zondag weer verloren, je hebt een vadervlek En heeft je zoontje Duipo zitten spelen Met je cassette dek. Ga dan maar pootje baaien in Zandvoort Pootje baaien in Zandvoort Met je voet En je problemen, die nemen ze mee Pootje in Zandvoort Broodjes en koffie gaan mee Gezelligheid muziek van André van der Uienhoornen en Pootje Baier in Zandvoort Dit is Oud Zandvoort ja, Rob, ik zit weer te genieten. Wat doe je dat goed? Rob Harms, de regisseur, de man van de techniek. Fijn dat je er bent, Rob. En samen met uh, Daniel Leffert. Die heb Albert ik inmiddels Jan ook zien binnenkomen. Albert-Jan en Roy is er. Het is heel gezellig hier in de studio. Maar, lieve luisteraars, we praten met Jaap Kroon in het programma ZFM oud Sandvoort. Jaap, we hebben al een heel bol belicht over de vis. Uh, uh, ik ga toch nog even terug op die karren, want je hebt net gezegd dat zijn uh, rijdende vitrine uh, uh, uh, visrestaurants. Vitrine restaurants, <laughs> ja, MVR's. Als je dat woord en de gebruikt... Zijn gemeentes is, die hebben dit overgenomen. Dat dus woord. Dat, als je dat woord in scrabble gebruikt, is het een mooi woord. Ja. Dan heb je heel veel punten. Dat bedoel ik. <laughs> ja, wat is het bijzondere van deze karren? Ja, die karren, die, die, die, ja, die, de ontwikkeling van zo'n karren duurt natuurlijk jaren, maar uh, wij zijn uh, uh, ooit begonnen met het ronde glas, er was niemand in Nederland die dat had. Uh, uh, uh, plaatkoeling, gewoon topkoeling, tropenuitvoeringen, automatische sausdispensers, dat je op de knop drukt dat het de hoeveelheid saus die je moet hebben eruit komt. Uh, ja, hele goede diepvries, uh, airconditioning erin, vloerverwarming, alles uh, wat je maar... Uh kan wensen, heb je tegenwoordig in zo'n zo zo zo Je gaat nu computers erin zetten. Wat zijn de nou, ontwikkelingen? Nu, nu, nu gaan we natuurlijk met LCD-schermen en uh, dat is uh, worden de computer gestuurd. Dat je uh, zeg maar je laat één bord zien met een uh, voorbeeld en daar laat je dan uh, producten op uh, verschijnen. Zeg maar dus, dan kun je met één scherm. Kan je wel, uh, nou ja, wel honderden producten, maar dat moet je natuurlijk niet doen. Een stuk of zes, zeven producten laten zien wat je me, eigenlijk met zo'n bord kan doen. En uh, ja, dus ik hoop dat het aan gaat slaan. En nog steeds wordt al het product geleverd bij jou? Ja, het wordt morgens uh, vroeg. Ik heb een man die is uh, 81 jaar, die werkt 7 dagen per week bij me. Dat is, uh, Thijs koop... heet die, dat is een ongelofelijke man en die, doet, uh, die regelt de inkoopregels distributie. de inkoop, distribu nee, de inkoop zelf, maar uh, die regelt de hele distributie. Uh, alles wat in de koelings uh, gaat en wat eruit gaat. En hij moet ook leveren aan mijn franchise-nemers. En dat moet allemaal uh, maar ja, maar even, is, Jij moet dus inkopen, de vis inkopen, dus ja. jij gaat s'nachts ja. om 12 uur je man de veiling de bellen. Ja, ik bel gewoon op, ja. En, en, en wat voor, hoeveel producten gaan er omheen? Want we hebben je ongeveer koopt 80 in. producten. Neem, neem nou eens haring. Ja. Hoeveel haringen bestel je dan voor de ja, volgende morgen? hebben we, we, we, zeg maar dat ik op voorraad heb altijd wel, uh, zeg maar, uh, ja, ongeveer uh, 15 dozen haring, zeg maar. En wat is, zit er in een doos? 105, uh, 150. 150? Dus uh, 15 1500 zeg maar, 16, 1700 haring heb ik altijd wel in voorraad. Oké, okay, maar dan is het op een gegeven moment op is op. En ja, dan? maar ik, ik heb bij mijn, uh, bij mijn groothandel... Dat is haasnood heb ik eh, laat ik. Kijk, haring. Eh, zeg maar, die we gebruiken als maatjesharing, maar ik, ga, ik zal het niet te veel uitweiden. Want dan wordt het uh, programma. Te, dan is het programma te kort voor. Um, die koop je in juli. Want dan is die haring op zijn best. Ja. En dan ga je kijken wat voor jou de meest ges beste ha geschikte haring is. En die leg je dan vast 60, 70, duizend stuks. Zo. Hier laat je op afroep, uh, laat je die komen. Ja, maar Jaap, op een gegeven moment, je hebt een, uh, nu een lekkere dag uh, ja. uh, en dan uh, is al vier uur de haring op. Wat dan? Dat is uh, niet mogelijk. Oh, nee. je kan meteen bevoorraden weer? Ja. We hebben altijd uh, zoveel voorraad en ook, ik ben natuurlijk ook een uh, grote ervaringdeskundige deskundige we weten precies hoeveel we mee moeten nemen. Het is ook niet zo erg als die haring nog uh, de volgende dag, ja niet schoongemaakt, maar in een emmertje, top. Dat is helemaal geen punt, je kan rustig drie dagen met, met, met zo'n emmertje doen, maar makkelijker. Ja. En dan wordt hij zelfs beter. Oude haring. Nee, niet oude haring, maar haring die dus rijper zijn. Oh. <lacht> ja. Dat klinkt om. Ja, je, je, je denkt dat ze iets een paar nou, Het is zo natuurlijk, als jij uh, een, een koe uh, gaat, nu gaat slachten. en je haalt het vlees eraf. Ja. en je denkt, ik ga lekker zo'n zo, zo, zo stuk vlees bakken. is het niet te eten? Ja, ik heb in de ik, ik heb in de oude stukken gelezen. Uh, over de haring, je hebt er een boekje zelfs over uh, haring is gezond, je, ver, je eet ze zelf een heleboel. Ja. Ze zijn cholesterolverlagend en verhoogde potentie. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus mannen. is dus, super potent ook. <laughs> ook, dus, uh, ja. Nou, dat is iets voor de mannen hier in Zandvoort. Eet meer haring. <laughs> eet meer haring, ja. Uh, maar kan je in het kort iets zeggen over de haring, want je bent de haringdeskundige. Ja natuurlijk. Wat, maatjesharing, wat is dat nou Maatjesharing uh, Maatjesharing is uh, anderhalfjarige haring die nog geen geslachtsproductie heeft. Daar het woord maatjes, maatje, ja, een, een, een groen, groene link zeg maar, groene haring ook. Dat is het woord ervoor. Kijk, uh, zodra haring, hè, die, kijk iedereen leeft om voor te bestaan. Mensen ook, mensen vragen wat is mijn doel, dat is om voor te bestaan. Dat is het enige doel wat, wat, wat je hebt. Uh, dus die uh, dieren, die weten het nog veel beter. Eh? Die, die, die haring die, die gaat natuurlijk uh, na uh, zeg maar, uh, ongeveer in juli, augustus, gaat hij uh, als, als een gek kuit produceren. En om om natuurlijk uh, zoveel mogelijk nakomelingen uh, te creëren. En eigenlijk daarom ook hoe harder er gevist wordt, hoe meer nakomelingen. Maar er zijn verschillende soorten haringen, hè? Ja, je ieder geval een stuk of 60, 70 soorten haring. Ja. Maar wat eet je hier? Haring is in... de meest voorkomende vis in de Wereldzeeën. Ja. En, ehm. Uh, nou, je moet zeggen. De haring uit de Noordzee, in de omgeving. is, is, is, is, het, is het, het meest geschikt voor de haring die wij hier in Nederland consumeren. Maar wat ik van jou wel eens gehoord heb: je hebt kanaalharing. en je hebt de Doggersbankharing. Ja. En de. 50 de... Engelse Walker betekent... Iersharing. Zie je de verschillen ook? Ja. Ja, meteen. Ja. Dus als jij een bak het aantal rugwervels... rugwervels bepaalt het ras. Maar niet dat ik dat al die rugwervels kan tellen, maar ik zie ook aan de haring wel uit. Nou ja, niet precies, maar wel dat het in ieder geval niet de haring is die wij zoeken. En ik heb ook van jou gehoord, je kan het verschil zien tussen een verse haring en een oude haring aan de oogjes. Ja, als jij natuurlijk... Kijk, in, uh, alle haringen worden uh, ingevroren. Eerst was het doel natuurlijk om de haringworm. Uh, de, de, de anode zeg maar te doden. En nu is het natuurlijk het doel om het hele jaar uh, zo'n goed mogelijke haring te verkopen. Kijk, ja, die haring is oorspronkelijk natuurlijk gezout om te conserveren. En vroeger, uh, mijn opa, die moest s'nachts opstaan om die haring uit te wateren, zeg maar in deze tijd. Anders was die haring gewoon niet te consumeren. He, dus, dus, dus, dus, dus, dus eerst uh, probeer je bederf tegen te komen en dan moet je het weer op smaak gaan brengen. En dat is natuurlijk met die diepvries een hele grote oplossing. Ja. Want nu kan je gewoon uh, het zout toevoegen naar smaak, uh, zodra ze verpakt en ingevroren worden. En dan kan je het hele jaar uh, zeg maar gelijke haring verkopen. Ja, een, een vraag die veel zondvoerters hebben, met ui of zonder ui? Ja. Wat is jouw advies als vakman? Uh, nou, ik vind de eigenlijk wel lekker. Oké. Okay. Ja. Ik wil wel even terugkomen over wat u zegt. Van, ja. uh, je kan zien een oude en nieuwe haring. Uh, kijk, door die diepvriezer. Uh, een diepvriezer, uh, die werkt zo. Dat de cellen worden gekneust. Het onttrekt vocht aan een product. En vriezen is eigenlijk, uh, ja, je onttrekt vocht. Hoe, hoe, hoe dieper je invriest, hoe euh, beter de moleculen stilstaan, hoe minder dus je last hebt van kneuzingen van de cellen. En nou, euh, als je dus die, zeg maar, die haring die zeg maar, tien maanden in de vriezer euh, heeft gezeten, de, het oog eruit haalt, het bolletje eruit haalt, en dat kan je dus helemaal verpulveren, dat is dus het gekneusde product, dan is het dus geen nieuwe haring. Want bij een nieuwe haring, die dus zeg maar een week in de diepvries zit, is dat bolletje kei en keihard. Dus daar zou je op moeten letten? Daar zou je op moeten letten, maar dat, ja, je moet het dan aan een haringman vragen of vrouw. Uh, zou ik zijn zo ogen even... Ja, nee, dat doe je niet. ook niet. <laughs> Ik zie helemaal voor me zitten. Ja, nee, <laughs> Wie je doet, ja, ik ben de ogen... <laughs> uh, lieve luisteraars, je kunt nog steeds bellen... 5730393 als u vragen heeft aan Jaap Kroon. Uh, Jaap, we gaan even het vis verlaten. Uh, je hebt nog een paar hobby's. ja. Eh, euh, Laten we eerst even over die oude auto's beginnen. Ja, ik heb uh, samen met mijn collega heb ik uh, de grootste, tenminste de early beurs de, de Thunderbird collectie. 55'er, 56'er, 57'er. Er zijn uh, in, in de 1955, de tegenhanger van de Corvette, zijn de Ford's uh, wakker geworden en hebben dan een sportauto ontwikkeld. Die uh, gelijk of nog beter is voor ons Ford als de Corvette. Die uh, in 1953 of 1954 uh, is uh, ontwikkeld. Hoe, hoeveel heb je er? Nou, auto's. Een, twee, de meer oude auto's. 1, 2, 3, 4, ik geloof 5, 6. Rijden wel eens in? Ja. Je hebt af er de tijd heb voor? Niet, uh, niet heel veel. <laughs> maar ik heb af en toe een huwelijkje. En uh, mijn zwagen gaat eerst trouwen. Dus, uh, dan moet je weer, dan rijden. Moet weer rijden. In Goes. Je, je hebt paarden. Paarden, ja, dat is mijn grootste passie. Heb je er wel eens tijd voor? Ja, ik rijd regelmatig met die paarden door het dorp, hè, zoals mensen wel uh, gezien hebben. En je staat op de film met de paarden van Thijs Okkersen. Ja. Met vier paarden op het strand. Ja. Vol gas deurts binnenheen. Een mooie opnames, ja. Ja, prachtige opnames. En dan ben je ook helemaal officieel in kostuum, met hoge hoed op. Nee, dan nog niet. Dan ben ik nog in de recreatieuitvoering. Maar ik heb ook uh, een klassieke rijtuigen uit de 1880... Uh, sociabel en ik heb een uh, landalet en uh, ik heb een arreslee die koningin Wilhelmina uh, nog mee gesleed heeft, zeg maar. En uh, dan maken we maken wel leuke tochtjes, ja. En je hebt boten? Ik heb wel een boot, ik heb dan een riep, dan ga ik af en toe varen. Je bent vorig jaar twee jaar geleden overvaren? Dus ja, een ik heb overvaren jongens. En, uh, maar daar ben je goed is, afgekomen. Daar ben ik uh, nog gelukkig uh, heel goed afgekomen, ja. En nu is er een nieuwe hobby gekomen: Duiven. Duiven, ja. Ik zit nu heel volop in de duiven met mijn zoon, Thomas. En uh, nou, dat gaat, het eerste jaar is het heel leuk gegaan. Ik sta nu onderweg, dus ik weet niet hoe het nu gaat. Maar ik, uh, ik heb wel volste vertrouwen. Ben je een liefhebber voor de duiven of ben je een zakenman? Ja, ik... ik, ik ik denk niet dat je jezelf in tweeën kan verdelen, maar ik ben een, in, laten we zeggen, een enorme liefhebber van dieren. Ik, als ik goed zou kunnen leren, had ik liever dierenarts geworden. Maar, uh, nou ja, je zit in de vis, dat is ook dieren. Ja. <lacht> dat is dus, uh, inderdaad, ik verzorg die dieren heel goed. <lacht> in mijn mortuarium. <lacht> ja. En uh, ik ben een vieze mensvriend. Nee... Oh. <laughs> maar, uh, uh, de duiven? De duiven ja, de duiven, ja. Ik, ik, ik, ik hou verdienen. Ik heb ook een soort denk, wel een klein beetje gevoel van uh, hoe je met dieren om moet gaan. En ook dus met postduiven met sportpaarden. Ik heb ook harddravers gehad. Dus ook paarden op de rembaan, stukken 35. En dan heb ik 500.000 gulden in die tijd al mee uh, verdiend. Dat heeft het trouwens ook gekost hoor. Maar, uh, ja, waren we waren ook wel aardig uh, gelukkig in, zal ik het zo zeggen. Leuk, we gaan weer even naar de muziek. Of Jaap ook een hobbelpaard heeft. Jaap? Geen hobbelpaard, Denken. geen hobbelpaard? Ja, kijk. <laughs> nou, We duiden wel een liedje over het hobbelpaard. Dat allemaal bij uitstoot Dankjewel, Rob Harms. Weer goed gedaan. Als de regisseur en de techneut van vanmorgen. Uh, lieve luisteraars, we praten met Jaap Kroon. Uh, over zijn leven en zijn passies. En dat zijn er een heleboel. En uh, wilt u nog reageren, dan kan dat nog eventjes. Uh, 5730393. Uh, Jaap, we hebben al een heleboel dingen belicht. Ja. De karren, de paarden, duiven, boots, oude auto's. Als je Kijk, daar nu ik weet terug... ik nog, papegaaien heb ik ook nog. Doe je ook nog? Ja, ik heb er nu nog één paar. Dus één koppel. Maar ik, ik had er uh, wel aardig veel. Jaap, als je nu terugkijkt. Uh, je bent nog hartstikke jong wat je allemaal gedaan hebt. Kijk het ergens op terug. Ja. Wat bedenk je dan? Want je hebt alles gedaan, zo'n beetje. Dat dan. ik uh, heel veel heb gedaan, ja. Ja? ja, en nog doen. En wat is de leukste periode? Nou, is eigenlijk die zaak is wel mijn grootste passie. Uh, kijk, daar blijf ik ook mee. Ik, ik stop ook nooit. Uh, ja, uh, nou, door, door de omstandigheden. Maar ik, ik, normaal zou ik niet stoppen. Ik vind het leuk. Om die zaak te ontwikkelen. En ik denk ook dat ik nog opvolging heb. Dus ik. Uh ja, dat vind ik eigenlijk wel het leukste, die zaak. Wat zou je nog willen doen? Uh, Welke hobby's komen er nog aan? beetje verbaasd me een continu, hè? Nu we uh, die duiven. Nee, nee, nee, ik denk dat ik het zo hier, hier wel bij laat. Want ik. Mijn vrouw en mijn kinderen helpen me noorden met die paren, dus... Uh, en nogal andere mensen. Ik zou het uh, in mijn eentje niet, niet, niet allemaal aan kunnen. Dus het is, al, het is genoeg. Uh, dan nog een ander ding... wat uh, Zandvoorters misschien niet weten. Uh, je bent ook zeer sociaal betrokken... in het Zandvoorten. Met een stichting Strandkorrels. Ja, we hebben de stichting Strandkorrels al uh, 17 jaar. Dat zijn een aantal ondernemers... Uh, dat mensen... zijn een aantal ondernemers... die uh, wij zijn ooit... Uh, bij elkaar gekomen... in, een, uh, in een, uh, ge een... normaal gesprek. En toen zeiden we... zou het niet leuk zijn om... Uh, uh, zeg maar, culturele en toeristische evenementen te ondersteunen. die niet door andere instanties gefinancierd uh, uh, worden. En daar een x-bedrag aan uit te geven. En dat is uh, heel goed gelukt. We hebben heel leuke uh, uh, projecten uh, uh, eigenlijk in aanvraag gekregen. die wij hebben kunnen mogen ondersteunen. Ik kan je Elise Nou, zeg maar, uh, het verlichten van de watertoren, de stoel in zee, het beeld, uh, de verzetstrijder, uh, de muziektent. Uh, ja, en uh, we hebben Klaas Koper ook ondersteund. Uh, nou ja, nog heel veel uh, muziekfestivalen, de piano. We hebben ook geloof ik nog iets aan het uh, orgel uh, geschonken, dacht ik. ja yeah. Op het laatste moment nog. Wat dat, betreft, nou ja, dat is wel heel wat kleiner. Dan Met dat ben je een hele sociale zonvoerder. Nou ja, ja ik vind dat niet. Dat kun je niet over jezelf zeggen. Dat nee, maar dat wat. kan ik dan beter zeggen. Ja, dan. Ja. Ik, ik, ik, ik. De, de, nou ja, de Stichting Strandkorps is in ieder geval niet. Uh, heeft niks met zaken of wat dan ook te maken. We willen eigenlijk helemaal niet te veel uh, over praten. Maar als mensen uh, zeg maar een leuk idee hebben en die denken, nou ja. dan kunnen ze dat wat bij ons uh, indienen. Oké, okay. even nog naar een muziekje. Alle duiven op de dam, sjalalabie, sjalalala. Ja, die weten het kwam, sjalalabie, shalalala. Want ze zaten, je schoot, sjalalabie, sjalalala. En je gaf zes, je is brood, sjalalabie, sjalalala. Kijk jij me lachend aan, mijn hart ging sneller slaan Ik was meteen verliefd op jou en zag ik jou dan weer Dan zei ik keer op keer, er is geen ander meer waar ik van hou Nooit vergeet ik heel die dag, sha la dat, Dat ik jou, jou voor het eerst daar zag Shalalali, shalalala Mooi is het leven met jou Jij bent zon in mijn leven Door deze duiven zijn wij nu een paar Want zij brachten ons twee bij elkaar Zuiven op dit dan, shalaladie, shalalala. Ja, die weten hoe het kwam, shalaladie, shalalala. Want ze zaten op de schoot, shalaladie, shalalala. En je gaf ze brood, shalaladie, shalalala. Als een brood keek jij me lachend aan. Mijn hart ging snel naar zwaar.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 De zon in een leven. Door deze ja, wat was dit uh, Rob? Ja, alle duiven op de dam? Ja. Ja, speciaal voor de duivenmelken tegenover <laughs> ja, ja, ja, ja. Geweldige muziek. Uh, ja, we komen aan het laatste stukje afronding van dit uurtje. Uh, een paar tips die jij altijd geeft naar je medewerkers toe. Uh, de uitspraak, zegt maar... Uh, dat uh, wil verboden. jij niet horen, dus verboden. Helaas gebeurt dat nog steeds in de winkels. Zeg maar. Wie dan? Wie dan? Ja. Nog erger. <laughs> Wie dan? Ja. Uh. Verschrikkelijk. Nee, Jouw medewerkers, heb je altijd gezegd, moeten klantvriendelijk zijn? Ja. Waarmee mag ik u verdiend zijn? Dat is, lijkt like, uh, ja. mij. De rechte vraag. Ja. Wat mag ik voor u doen? Ja. Dat is. Ja, ik denk als je zo denkt dat, het, dat je dan uh, meer succes hebt. Heb je nog meer van dit soort tips voor de antwoorders? Ja, tips. Ik zeg altijd als je met iemand problemen hebt... Dan moet je niet zozeer kijken naar die mensen waarvan je denkt dat die problemen veroorzaken. Maar ook in jezelf. Hè? Ik denk dat het enige wat je in je leven kan verbeteren, dat, dat ben jezelf. Je moet jezelf anders op gaan stellen ten opzichte van het probleem wat je hebt. En niet uh, proberen om de hele wereld te uh, verbeteren. Want dat is veel moeilijker. En niet te doen. En jezelf heb je misschien nog een mogelijkheid of dat het ook voor sommige mensen heel lastig is. En je product verbeteren? Ja, je product moet je natuurlijk constant verbeteren. Kijk als je het stil hebt moet je niet ook weer zoiets zeggen. Zo hoor ik al, ja dat is een recessie of het weer was niet goed of noem maar op. Maar zoek het dan bij jezelf. Want er zijn zaken die, uh, die schijnen het heel goed te doen met iedere, iedere omstandigheid. Dus, dus en daar moet je naar kijken. Dus t, je moet jezelf verbeteren, dus je zaak verbeteren. En ga eens je eigen winkelpuis schilderen. Dan ben je niet afhankelijk van regen of storm, maar begin met jezelf. wel natuurlijk, ben je, het is natuurlijk flauw om te zeggen dat het met regenstorm net zo druk is als dat de zon schijnt. Dan is het maar je de de tijd. wel makkelijker. Maar je moet ook niet alleen maar denken van het is, het is altijd slecht weer, want dat is natuurlijk nooit zo. Dat is, dat is ook niet zo. En dus dan is het jaar om en heb je hebt altijd slecht weer gehad. Dat lijkt me, dat lijkt me sterk. Zoek het fout bij jezelf. Waarvoor heb ik dit jaar minder omgezet? Omdat ik gewoon niet goed genoeg ben. Denk ik nog steeds. Ik zwijg. Want ik vind het een hele goede wezenheid, Jan. Ook wel. Ik uh, wens jou enorm veel geluk toe. Uh, voor het komend jaar en de jaren daarop. Dat je, dat je het lekker druk krijgt. En dat je elke morgen om 9 uur aan de overkant in je auto zit. En kijkt hoe de karren uitrijden. Met volle karren weg. En als ze eind van de dag weer met lege karren terugkomen. Ja, dat zou het mooiste zijn. Ik heb maar één probleem. Dat is als er toevallig een kar naar het huis gaat. Dat ik erachter in de auto zit. Ja. En dan ik, potverduur, daar gaat kroon weer. Nou, dat scheelt me vijf minuten. Maar ik heb het er graag voor over. Want ik gun de zon voor het beste. Uh, blijf gezond. Geniet van de duiven. Geniet van je boot, geniet van de paarden en geniet van de zonfortes. Jij bent er ook een en dat moet je zo blijven. Um, we komen aan het eind van dit programma. Volgende week, zaterdag lieve luisteraars, dan is hier Hans Hogedoorn. Jou wel bekend Jaap. Ja, Jazeker, een hele goede vriend van me. En dan gaan we praten met Hans over de camping Zonnewende en de TZB terreinen natuurlijk. Ja. Jou ook bekend. Um, daar is veel gebeurd. En we gaan dat verleden even belichten met Hans Hoop. ja. Ik wens iedereen hele fijne paasdagen toe. Geniet. Zoek ze, zou ik zeggen. Zoek ze. De eieren. Het... Ja, de paas eieren. <laughs> ze liggen door het hele dorp. <laughs> en, en neem een haar bij ja. jaap. Ja, dat lijkt me bij alle <laughs> Luisteraars, dit was het programma Zetten van Oud Zandvoort. Rob Harms, bedankt voor de techniek en de regie. Graag gedaan. En eh, lieve luisteraars, tot volgende week zaterdag.